De Italiaanse justitie doet al lange tijd onderzoek naar de invloed van de maffia op de logistieke dienstverlening in Milaan. Het gaat om de Ndrangheta, de misdaadorganisatie uit Calabrië. Die zou veel kleine koeriersbedrijven in handen hebben. Dan het weer. Vanochtend overal veel zon. Vanmiddag in het uiterste westen ook uit wolkenvelden. De middagtemperatuur ligt tussen 19 graden aan zee en 23 in het binnenland. Dit was het NOS. In cirkel Zandvoort ben jij de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 Free It ain't a home for me to tell. It ain't so home for me to chat. It ain't to home for me to jam. It ain't to home for me to jump. It ain't too home for me to jam. It ain't too home for me to jan. It ain't to home for me to jam, It ain't so home for me to jam, but ain't so home for me to jump. Een plaat. Michael Jackson en uh, Jam stond op het album uh, uh, Dangerous. Die in uh, achten, 92 uitkwam. En we gaan door met de tussenstanden Aldemoraal. Ja, uh, er zijn uh, drie wedstrijden nu bezig: ja, Het is 1C Ajax met stand 1-2 Hercules Almelo, PSV 0-1. Hercules Almelo heeft trouwens een penalty gemist. Oké. Okay. En uh, een rode kaart. Zo. En Gaas of Twente is 0-1. When thing is wrong You get this burning in your bones And everything Use a game When night comes in the or your own You can say I chose Wedstrijd uh, Bloemendaal, Rotterdam. Goedemiddag, R Frits. Goedemiddag, uh, mannen in de studio. Uh, ja, Zolhuijs heeft het laatste fluitsignaal uh, uh, geklonken hier uh, op het kopje en uh, nou die uh, vanmiddag hier naartoe is gekomen, die, die zal vanavond wat te vertellen hebben, want Bloemendaal <coughs> tegen Rotterdam is geëindigd in vijf tegen vijf. Zo, zo. Ja, ja. Tien goals op het kopje. En de man of the match, de man van de wedstrijd, Meijer van Loemendaal. Hij mocht vier, of eigenlijk vijf keer een strafcorner uh, mocht hij nemen. En hij schoot er drie van in. Sensationeel. De score dus van Meijer is er eentje verantwoordelijk voor drie. Bloemendaalse treffers. Bij de rust was het al 2 tegen 2. En het werd op een gegeven moment via Brouwer 3 tegen 3. En toen liep Rotterdam weg. Het was fysiek sterker. Het was feller. En Bloemendaal had daar geen antwoord op. En via Herzberger en consorten werd het uiteindelijk 5 tegen 3. Maar in de laatste 10 minuten was het de jongens van Bloemendaal tegen de mannen van Rotterdam dat de jongens toch nog iets terug deden dankzij Olme Weijer met zijn strafkort. ...en Nick Meijer met een solo. Prachtige wedstrijd, onderschitterende omstandigheden... ...heel boel te vertellen, maar Bloemendaal... ...als, het er, als je mag spreken van een uh, generale repetitie... ...voor het Europese toernooi... ...wat met de paasdagen hier op het kopje losbarst... ...dan is het een, uh, een, een, uh, een goede generale repetitie geweest. Een verzwakt Bloemendaal zonder tuin nooien, ...speelt 5 tegen 5 in een zinderend duel tegen Rotterdam. Frits, dankjewel en een hele fijne middag verder. Dankjewel. Let's say I'm feeling better, let's say I'm feeling fine, let's say I give you all I had, and now I'm out of time, and it aches and it hurts, and it burns, Ooh. Magic. En daarvoor hoorde je helder met laat me leven. Donderdag 14 april was het zover. Op feestelijke wijze werd het eerste deel van het parkeergarage aan de Louis-Davids Carré voor het publiek geopend. Jaap, uh, Jaap Koper sprak met de wethouder Wilfred Tatus. De parkeergarage van het Louis-Davids Carré is geopend. Tenminste, het uh, nou, officiële gedeelte, meneer Tatus? Hij is in gebruik genomen. Uh, ah, ja, officieel, dat is, officieel, ja. ja, officieel. Gebeurde het met. Uh, ja, ik sta hier bij een witte lotus uh, met een groene streep. De, de Tesla is dat. Uh wel modellotus is dat en, uh... Maar er is iets bijzonders aan deze auto. Ja, hij is elektrisch. En uh, als hij acht uur opgeladen is, dan uh, kun je er 300 kilometer mee rijden, is mij verzekerd. Ah, uh, ja, dat is één kant van het verhaal. Maar er was nog iets unieks aan het uh, verhaal dat dit uh, ja, een van de eerste oplaadpunten is in een parkeergarage? Uh, nou, hier in Zandvoort natuurlijk wel. Uh, toen wij het uh, ontwerp maakten voor de parkeergarage, toen hebben we al direct gezegd we willen de zaak voorbereiden. Op eventuele laadpunten in een later stadium. Niet wetende dat het toch wel een uh, hoge vlucht zou nemen. En uh, nou, we hebben direct dus de apparatuur ook kunnen installeren uh, met medewerking van Eneco. Want uh, dat uh, is de andere kant, want er staat een, een Toyota uh, staat naast met een uh, hybride motor. Maar als ik ook bijvoorbeeld nou naar het parkeergarage zich op zich kijk, helemaal wit. Nou, we hebben een hele, gekozen voor een hele lichte parkeergarage. En ook uh, bijzondere verlichting, uh, LED-verlichting zit erin. Uh, dat kan gedimd worden, dat kan geregeld worden zoals we dat willen. Is erg energievriendelijk uh, en uh, is iets duurder, maar betaalt zich terug na een aantal jaren. En uh, nou ja, daarom hebben we hiervoor gekozen. Ook deze verlichting een lichte garage op het, om de veiligheid te garanderen want nu hebben we een uh, stuk geopend dat uh, 168 plaatsen herbergt maar als straks klaar is, is de parkeergarage drie keer zo groot ruim drie keer zo groot dus 511 plaatsen had Zandvoort dat nodig? Uh, een parkeergarage? Dat, uh, Zandvoort heeft zoveel parkeerplaatsen nodig wij hebben absoluut geen grond om uh, bovengronds te parkeren dus we moeten het ondergrond zoeken ja, en dat is nu het eerste deel, maar de bedoeling is dat er nog uh, een, oh, een, twee, meer bij komt. Twee delen bij, ja, zeg maar de Schaf-locatie, waar de school gestaan heeft, die wordt ook onderkelderd. En daar worden woningen opgebouwd. En dan het laatste deel, dat sluit aan bij de nieuwe Albert Heijn, die uh, gerealiseerd gaat worden. Uh, want daar gaat natuurlijk ook nog wel het een en ander gebeuren, daar uh, boven de grond al. Uh, bovengronds uh, komt daar een uh, nieuwe Albert Heijn en uh, het postkantoor wordt ook herontwikkeld, postkantoor gaat weg en daar komt een herontwikkeling. En dan wordt de grond, grond uiteraard meteen ook meegenomen. Uh, grond. Uh, ja, voor de parkeergraad. Ja, ja, ja, ja, ja, ja. Dit, dit, dit wordt helemaal doorgestoken tot uh, aan bijna het Raadhuisplein. Dus u kunt zich wel voorstellen dat uh, een dorp onder de grond... <lacht> ik dank u. Graag gedaan. Voor wie uh, heb ik hier gesproken? Ja, voor CFM natuurlijk. Oké, okay, <lacht> dank u. en de kapitein deel 2 Ja, we gaan even met de ingedivise standen uh, door uh, NSV Ajax is geëindigd in 1-2 voor Ajax Erik Les Almelo tegen PSV is 0-2 voor PSV, de graafschap in Twente is 1-1 uh -huh. Koopt dat wel? Ja, blijkbaar ja, en dan is er nu bezig Feyenoord tegen Willem 2 en staat 0 tegen 0. Dan gaan we even naar de tussenstand op dit moment in de, de eredivisie. PSV gaat een kop met 65 punten, gevolgd door FC Twente ook met 65 punten. Maar uh, PSV heeft een beter doelsaldo. Op nummer 3 gevolgd uh, Ajax op 1 punt van PSV en Twente. Dus het wordt nog enorm spannend. Op de vierde plek AZ, uh, gisteren gewonnen van ADO Den Haag. belangrijke overwinning, 56 punten. En op de vijfde plek ADO Den Haag, 54 punten. Dan gaan we naar de staart van, van de eredivisie. Op de 18e positie, Willem 2. Ja, nu spelen tegen Feyenoord. Als ze verliezen, wordt het heel erg moeilijk voor de Tilburgers. Uh, 12 punten, gevolgd door. Of, uh, daarboven staat Willem 2 op de 17e plek. Staat VVV Venlo, 17 punten. En daarboven 16e Excelsior met 29 punten. Het wordt enorm spannend in de Eredivisie. Dus we gaan het allemaal afwachten. En over een aantal weken hebben we een kampioen. En hello en daarvoor de Jonathan Jeremiah en Hard of Stone. En Jonathan Jeremiah heeft een nieuw album genaamd A Solitary Man. En ik heb hem, ik heb hem hier in mijn hand. Ik heb hem uh, vorige week gekocht, net nieuw. En het is echt een heel goed album voor de hits uh, Last and Happiness. We staan daarop Jonathan Jeremiah, een nieuw album A Solitary Man. Ja, en we gaan nu met een, uh, verder met de Harris Band. We staan ook op de bevrijdingspop. Jazz Special met airplay. me started on them DJs of these days Walking on the club with a pre cage Full of cheap taste Thinking 80s, hey, give me a break Full of teen 80s, easy fakers Those stuck up in the magazine pages Those who don't know what they need, say Let's go where the TV takes us Among those, some show, they got some flow We got newcomers, long dollars, John Doe's Coke heads with long toes Pirates screaming, cats stealing I know how that may sound to seem But I'll be the chef with my own ingredient Tea sick man, don't eat it. On the radio, get a radio, pay me that same own On the radio, get a radio, oh no, don't wait me no On the radio, get a radio, blame me that same uh-oh. On the radio, get a radio, what do they pay you for? Not much at play, no music. Try to change it. What your friends say, I do it. Tony Junior, Nicolas Knox en You Ain't Seen Nothing Yet. En we gaan, gaan even, verder met uh, nog twee berichten. Ja, Haarlem is genomineerd voor het Nationale City Marketing Trofee. Haarlem is voor de tweede, op jaar genomineerd voor de Nationale City Marketing Trofee voor gemeenten boven de 100.000 inwoners. Voor Vorig jaar werd deze veelbegeerde titel aan Den Haag uitgereikt tijdens het Nationaal Congres City Marketing en evenementen, dat toen in Haarland plaatsvond. De andere genomineerden in deze categorie zijn Breda, Den Haag, Dordrecht en Eindhoven. In de groep onder, onder 100.000 inwoners zijn de genomineerden dit jaar Assen, Leeuwarden, Lelystad, Noordwijk en Kielemkulemborg. In 2010 won Assen in deze categorie de Nationale City Marketing Trofee. Is een vakprijs die wordt uitgereikt aan de beste city marketing, marketing gemeente van Nederland. De Nationale City Marketing Trofee wordt georganiseerd door de stichting Nationale City Marketing Trofee in samenwerking met het netwerk City Marketing. De, city Nationale, de Nationale City Marketing wordt het jaar op 30 mei uitgereikt in Venlo. En als laatste schrijf je in voor de zeepkistenrace hier in Zandvoort. Want uh, die, ja, die komt alweer in zicht op 30 april. Koninginnedag is het centrum van Zandvoort weer omgedoopt tot een waar zeepkistencircuit. Uh, Om uh, kwart over vier klinkt het start. Zullen de snelheidsduivel naar beneden razen? Net als vorig jaar zal er gestart worden bovenaan de Oranjestraat. Maar naar de couriers over de rotonde op het Raadensplein. Tegen de rijrichting in. De kleine kocht in duiken over de finnestreep. Als alles maar goed gaat. Vanaf drie uur zal de keuring plaatsvinden. Waarbij een technisch team zal oordelen of de wagens aan alle eisen voldoen om het veilige parcours af te kunnen leggen? Ook zal de jury de warens keuren op schoonheid. Om uh, vier uur net voor de start voor de race... zal de thuis worden uh, uitgereikt. <coughs> zo, de inschrijving is inmiddels gestart. Inschrijven komt uiteindelijk 28 april... via de website www.zeepkistenracezandvoort.nl Dus inschrijven via www.zeepkistenracezandvoort.nl Wees er snel bij, want vol is vol natuurlijk. Het reglement is dit jaar een paar uh, punten aangepast. Het is niet meer mogelijk om zeepkisten meerdere keren in te schrijven. Daarnaast mogen of er alleen nog deelnemers op de schans komen. Alleen bij de allerjongste dermis kan een ouder medeschans op. Deze wijzigingen zijn gedaan om de race sneller te laten verlopen. En we hebben we nog een uh, stand in Eredivisie. Dat is uh, Fijner tegen Willem 2. Dat is 0-1 voor Willem 2. Goedemiddag, zondag in Kenemeland met uh, I run To You. Dit is Lady Antebellum. I run to you. That uh. I run to you. En zo eindigen we dit uh, programma van zondag in Kennemerland. Ja, het zal allemaal weer lekker uh, snel gaan die uh, drie uur. En uh, wij willen een aantal mensen bedanken. We willen natuurlijk Jaap Koop bedanken voor de interviews die hij deed. Joop van Nes, Tjerk uh, de Blauw. Hij was bij de voetbalwedstrijd Bloemendaal Geel Wit. En natuurlijk Frits Reek. Hij was bij de hockeywedstrijd uh, Bloemendaal Rotterdam. Ja. Heel fijne werkweek. En uh, wie weet tot de volgende keer. En bedankt voor het luisteren. Later. Goedemorgen.